11 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. In de regio Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. Het KNMI zegt dat de beving zwaarder was dan die van gisteren. Het epicentrum lag in Noord-Groningen. Exacte locatie wordt nog onderzocht door het KNMI. Het Duitse seismologisch centrum Geofon... meldt dat de beving een kracht had van 3,9 op de schaal van Richter. En volgens de Duitsers lag het epicentrum van de beving... ten noordwesten van Winsum. Gisteravond lag het epicentrum vlakbij het dorpje Leermens... zo'n 6 kilometer ten westen van delft -Zijl. Die beving had een kracht van 2,4 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI was die beving het gevolg van aardgaswinning in Groningen. SP-leider Roemer heeft zijn uitspraak over het weigeren van een Europese boete afgezwakt... Roemer liet in het tv-programma Nieuwsuur weten... dat hij alleen in het uiterste geval een boete zal betalen. Maar dan is er wel heel veel water door de Maas gestroomd, zei de SP-leider. In het Financiële Dagblad zei Roemer vanochtend... dat Nederland geen boete zal betalen bij een overschrijding van het begrotingstekort. Over my dead body, zei Roemer in de krant. In Nieuwsuur zegt Roemer nu dat het hem ging om een statement. Hij wilde duidelijk maken dat de SP er alles aan zal doen... om een boete van Brussel niet te laten komen. De Zuid-Afrikaanse oproerpolitie heeft geschoten op demonstrerende mijnwerkers. Een deel van de stakers was gewapend met onder meer kapmessen en speren. De mijnwerkers zouden ook op elkaar en de politie hebben geschoten. Zuid-Afrikaanse media melden dat er 18 doden zijn gevallen. President Zuma veroordeelt het geweld en is diep bedroefd, zegt hij in een verklaring. Hij heeft de politie de opdracht gegeven er alles aan te doen. om de situatie onder controle te krijgen en de daders aan te pakken. De gevechten waren bij een platinamijn. Die staat centraal in een conflict tussen de leden van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 Het Openbaar Ministerie kwam vandaag met de bekendmaking... dat de 27-jarige Hari verdacht wordt van in totaal zes mishandelingen. Vier meer dan tot nu toe was gemeld. Mensen die bijstand ontvangen... denken te vrijblijvend over de sollicitatieplicht. Dat zegt staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken. Uit onderzoek blijkt dat 43 procent van de bijstandsontvangers... het vooral belangrijk vindt om zin te hebben in een nieuwe baan. En ook zien ze tijdelijk werk niet voor vol aan. Volgens de Krom is een cultuuromslag nodig bij bijstandsontvangers, maar ook bij gemeenten en werkgevers. Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna de helft van de bijstandsontvangers het gevoel heeft niet te worden verplicht tot het zoeken van werk. En in een eerder onderzoek kwam naar voren dat 60 tot 80 procent van de bijstandsontvangers de indruk heeft dat de gemeente ze niet controleert op het voldoende solliciteren.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 Buiten is het 17 graden. Binnen zit Pieter van der Wieren. Een diplomaat legde het vanmiddag nog eens helder uit. Het was handiger geweest als Assange achter de schermen... een akkoord met Ecuador had gesloten. En dat hij er dan stiekem bijvoorbeeld per boot naartoe was gesmokkeld... en dat dan pas bij aankomst die asielregeling bekend was gemaakt... Maar ja, dat is dan ook meteen het hele probleem met die Assange. Want je kunt hem nooit eens vragen iets geheim te houden. Goedenavond en welkom bij Het Oog op Morgen. Schaakmat, zo lijkt het. Want zodra Wikileaks-oprichter Assange één stap op het trottoir zet, is hij erbij. Hoe redt hij zich daar nou weer uit? Dat vragen we zo meteen aan diplomatiek-deskundige Robert van der Roer. En ook aan Klaas de Jonge die in 1985 twee jaar zijn toevlucht moest zoeken in de Nederlandse ambassade in Pretoria. Ook bij het oog slaat de verkiezingskoorts inmiddels toe, want vanavond misschien wel het thema van de komende verkiezingen, Europa en de crisis. Daarover debatteren de woordvoerders van VVD en D66 samen met Europa-kenner Frans Boogarts. Veel gedoe om niks, heet de voorstelling. En dan krijgt u jazz Shakespeare met de New Cool Collective. Vanavond was de try-out en stond schrijver Arthur Chapin voor het eerst in 26 jaar weer op de planken als acteur. We spreken hem zo meteen na afloop. En morgen is het Sint-Juttemis, lazen we vandaag. En dat terwijl we toch altijd dachten dat de definitie van Sint-Juttemis was... dat het er nooit van zou komen. Nou, nu willen we het weten ook, en dat hoort u dus om 5 voor 12. Maar we beginnen met het nieuws van... Donderdag 16 augustus. Julian Assange granted asylum by Ecuador, in Inderdaad een pirusoverwinning voor de WikiLeaks voorman. Assange mag dan politiek asiel hebben gekregen van Ecuador, de kans is groot dat hij er nooit één voet op de bodem zal zetten in dat Zuid-Amerikaanse land. We zullen not allow Mr. Assange safe passage out of the United Kingdom nor is there any legal basis for us to do so. The United Kingdom does not accept the principle of diplomatic asylum. En dan is er ook nog dat dreigement dat de Britten de ambassade van Ecuador zullen binnenvallen. Een brief van die strekking viel op de deurmat van de minister van buitenlandse zaken van Ecuador. Hoy hebben we van de Reino Unido. Vandaag hebben we van de Verenigde Staten de express threat in writing. dat ze onze ambassade in London kunnen aanvallen Als Ecuador didn't hand over Julian Assange niet over mijn dead body, zegt SP-lijsttrekker Roemer. als het over de Europese boete gaat. wanneer het Nederlands begrotingstekort groter zal zijn dan 3%. Zijn die regeltjes nou belangrijk of zijn de mensen nou belangrijk? Nou, voor mij betreft zijn die laatste. Roemer nuanceert het later allemaal weer, want het is verkiezingstijd... en dus buiten de andere fractievoorzitters meteen over elkaar heen. De werkelijkheid is dat hij zijn eigen keuze maakt om meer geld uit te geven... en om geld uit te geven dat er niet is. Dus ja, dan zie je eigenlijk, dit is gewoon het recept... waarmee de SP van Nederland een tweede Griekenland wil maken. Met dit soort uitspraken, wat je allemaal niet wil... denk ik dat Roemer zich met zijn socialistische partij echt buitenspel zit. Er is een moord gepleegd, maar de dader gaat vrij uit. Rotterdamse honkbalprof Gregory Haltman werd vorig jaar doodgestoken door zijn broer. Die stond vandaag voor de rechter. Maar hij had de moord tijdens een psychose gepleegd en mocht dus toch naar huis. Dat betekent dat volgens ons hem geen strafwerkelijk verwijt kan worden gemaakt. En de kans is groot dat de psychose eenmalig was. Dat is de eerste en enige keer dat het is voorgekomen bij hem. En de deskundigen hebben ook gezegd, ja, wij zien daar geen enkele mogelijkheid om iets te adviseren qua behandeling. Het Openbaar Ministerie heeft het aantal verdenkingen van mishandeling... door vechtsporter Bader Hari verhoogd naar zes. Eerder waren dat er nog twee. Hari heeft gedeeltelijk bekend volgens zijn advocaat. Maar de aanklacht van poging tot doodslag... tijdens het dansfeest White Sensation gaat Hari te ver. Het is een mishandeling geweest. Uh, met de platte buitenkant van de hand. En uh, wat de anderen hebben gedaan, daar heeft hij niet eens weet van gehad. Uh, dat is volledig buiten hem omgegaan. Er staat een tropisch weekende voor de deur. Eentje die het hele seizoen voor strandenthouders in één keer goed kan maken. Dus er wordt alvast flink ingeslagen. Vooral over koelende zaken. Extra ijs bestellen, extra drank bestellen. Uh, ja Vooral ook ijsblokjes en dat soort dingen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. De krant van morgen, Freddy van Tijn. Vier ziekenhuizen hebben geld gekregen van thuiszorgorganisaties... voor het doorverwijzen van patiënten. Dat is de opening van de Volkskrant. Thuiszorginstellingen in de regio Hilversum betaalden bijvoorbeeld voor iedere patiënt uit het Tergooi ziekenhuis 90 euro. Het Amphia ziekenhuis in Breda kreeg zo ruim 150.000 euro per jaar bij elkaar. En ook het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Vlissingen en het Lievensberg ziekenhuis in bergen op Zoom lieten zich omkopen. Het blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse zorgautoriteit. Nieuwe thuiszorginstellingen kregen in die regio's alleen patiënten als ze bereid waren te betalen. Drie tot vierhonderd apothekers krijgen dit jaar financiële problemen... of gaan misschien zelfs bankroet, dat schrijft het Nederlands Dagblad. En dat is bijna één vijfde van alle apothekers. Vooral de apothekers in dorpen en de kleine zaken in steden... hebben weinig inkomsten. En ze krijgen bij de banken geen lening. Dat zegt de Nederlandse apothekersorganisatie NAPCO... waarbij een derde van de apothekers is aangesloten. Door de faillissementen zullen patiënten straks vaak een stuk verder... moeten reizen voor medicijnen en adviezen. Staatssecretaris Joop Atsma heeft een commissie ingesteld... die de ruzie tussen KLM en Schiphol over de toekomst van de luchthaven moet oplossen. Het Nederlands Dagblad schrijft dat er in september al een eerste rapportage moet komen. KLM is de grootste gebruiker van Schiphol en beweert dat Schiphol overeenkomsten niet nakomt. De vliegtuigmaatschappij neemt het Schiphol kwalijk... dat maatschappijen als EasyJet en Emirates er volop de ruimte krijgen. Schiphol zegt dat het geen vliegtuigmaatschappijen kan weigeren. Veertig burgemeesters hopen dat een nieuw kabinet een einde zal maken aan de status quo... rond 150 Afghaanse vreemdelingen die verdacht worden van oorlogsmisdaden. De Afghanen wonen hier al meer dan 10 jaar. Zulke vreemdelingen worden op grond van het VN-vluchtelingenverdrag... uitgesloten van een asielvergunning. Minister Leers heeft de kritiek van de burgemeester steeds afgewezen. Nu willen ze de formateur van het nieuwe kabinet vragen... het onderwerp te bespreken bij de formatie... en Leers opvolger opdracht te geven het te regelen, schrijft trouw. Jongeren moeten beter aan het werk worden gezet, dat zegt ChristenUnie-voorman Arie Slop in Spits. Slop zegt dat hij zich kapotgeschrokken is over het aantal jongeren dat werkloos thuis zit. Gisteren werd bekend dat het aantal jongeren met een uitkering in het afgelopen jaar, dat is vandaag werd dat bekend, dat het aantal jongeren met een uitkering in het afgelopen jaar met 54 procent is gestegen. Ook FNV Jong maakt zich grote zorgen. De Jongerenvakbond is de actie Stop Jeugdwerkloosheid begonnen. Op sociale media worden jongeren opgeroepen om te laten zien dat ze maatregelen willen. Bijna de helft van de kiezers weet nog niet op welke partij die gaat stemmen. Kieswijzers moeten dan uitkomst bieden, maar zo stelt Spits... er zijn er zoveel dat de juiste kieswijzer kiezen op zich al een probleem is. Er zijn er meer dan veertig. De stemwijzer en het kieskompas die zijn bij iedereen wel bekend. Maar daarnaast heb je dus ook de groene kieswijzer... de FIFA-leefstijlwijzer, de klimaatkeuze... en dan heb je ook nog aparte sites voor ouderen, jongeren, jeugd en kinderen. Allemaal met een eigen keuzemenu. En ook homo's, jonge huisartsen en techniciën... Technici hebben een eigen kieswijzer. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. One scotch and one bill One bourbon, one scotch and one bill Hey, Mr. Bartender, come here I want another drink and I want it now My baby, she gone, she been gone tonight I ain't seen my baby, there, not a fool One bourbon, one scotch and one Then I sat there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall, at the old clock on the wall. By that time, it was 10.30 then. I looked down the bar, at the bartender. Said, What do you want, Johnny? One bourbon One scotch And one bill Well, my baby, she gone She been gone tonight I ain't seen my baby since night of full I wanna get drunk Get off of my mind One bourbon One scotch and one bill I sat there getting high stoned knocked out and by that time I looked on the wall at the old clock again and by that time was a quarter to two the last call for alcohol I said hey Mr. Bartano, What do you want? Well, one bourbon, one scotch, and one bill John Lee Hooker. One bourbon, one scotch en one beer. Ja, Het lijkt wel een soort schaakspel. Julian Assange zit al sinds half juni in de ambassade van Ecuador in Londen. Maar hij mag er niet uit, want de Britten zijn woedend en willen hem arresteren. Het doet een beetje denken aan de situatie van mensenrechtenactivist Klaas de Jonge... die in 1985 twee jaar maar liefst in de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika zat. Klaas de Jonge is nu aan de lijn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Doet het u daar ook aan denken, aan uw eigen situatie toen? Ja, absoluut. Want uh, het kan heel lang duren. Want uh, de Britten willen hem duidelijk hebben om hem uit te leveren. En hij heeft recht, denk ik, vanwege de politieke kanten ervan, uh, voor gekozen om asiel ergens te zoeken en dan krijg je een soort padstelling. De Britten die dreigen wel om dat binnen te trekken, maar ik denk niet dat ze het doen. Maar die angst ervoor die zal die zeker hebben. En ik herinner me die tijd toen ik in een soort september, oktober 85 in Zuid-Afrika zat, was er ook zo'n speel, dus kom Zuid-Afrikaan je halen? Ja of niet? Het was tijdens een verhuizing die plaats zou vinden en er werd geruchten dat ik via een boekenkist, net als Hugo de Groot, zou vertrekken. Of ik had voorgesteld aan de ambassadeur, men, keet maar je vast en neem me mee, maar dat feit, ik kon dus ook niet in een andere een nieuwe gebouw van de ambassade mee. Dus ik heb daar toen 26 maanden gezeten. Dat er een, via onderhandeling, een Oplossing was gevonden. En dat kan lang duren en dat is stressvol. En dat zal hij zeker nu ook ondergaan, denk ik. Want hoe zat u daar eigenlijk? Want dan leef je in een ambassade, maar die is daar in principe niet op gebouwd. Dan heb je dan te eten, te drinken. Nou ja, de die Bij mij ging dus na twee maanden. toen ik in oktober ging de ambassade verhuizen. Toen zat ik daar met mijn eentje met een die... En dan elke dag afhalen we nu. En elke dag, uh, dan, uh, dan werden boodschappen voor mij gedaan. Ik kookte zelf. Verder was er een fonteintje waar ik me kon wassen, Maar ik ben nooit uit die kamer gekomen. Alleen even over de gang gelopen. En verder was het dus, ja, zat dus je daar echt geïsoleerd. En dat geeft dus ook spanningen. Je krijgt de pest aan. En krijg je die... Dus helemaal ook als je, dus in het begin vindt iedereen het geweldig. Als het hier lukt. Na een tijdje, dan zit het natuurlijk mooi met je. Met je... Ja, want u uh, mocht niet, was... niet met het diplomatiek meubilair mee verhuizen. Dat nee, dat zou wel... niet. Nee, dat is misschien wel een mogelijkheid, maar uh, in ieder geval uh, hebben ze van die kant helemaal niks gedurfd... en hebben ze het legaal gespeeld dat ze het toch niet hebben uitgeleverd... en dat het een enorme rel zou geven als de Zuid-Afrikanen me zouden halen. En toen ben ik gelukkig na twee jaar, omdat de Fransen initiatieven hadden genomen om iemand een Fransman eruit te krijgen... ben ik meegelift eigenlijk, kon ik ook eruit. Iedereen wil graag van me af en ik wilde het natuurlijk ook liever daar weg. Daar blijven, ja. Of nee, daar niet blijven daar, daar weggaan. Ja. Um, um, u heeft daar 26 maanden gezeten. U zei net al, u had een paar strategieën bedacht. Bijvoorbeeld een boekenkist of, of mee met het, met het meubilair. Heeft u dan nu ook nog misschien oude gedachten die nu voor Assange zouden kunnen helpen? Nou, uh, ik denk uh, nee. Ik heb zelf altijd met een pand gelopen te ontsnappen. Maar dat, uh, dat, uh, dat ze dan op een bepaald moment ook ontdekt. En toen hebben ze de touwen en dingen die ik had uh, in beslag genomen. Was ik natuurlijk ook weer heel boos over. Maar het is lastig om weg te komen helemaal in een stad als, uh, als Londen. En uh, ik denk dus dat het... Uh, ja, het beste is een beetje rustig te blijven en gewoon te wachten. Dan vertel je ook niks. Dat is, je bent verslagen overgeleverd aan wat op een hoger niveau mensen over je beslissen. Je wordt er niet bij, uh, bij betrokken. Je weet er niks van. Je krijgt dingen meegedeeld misschien, misschien ook niet. En dat is eigenlijk wat het lastigste is. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, nou, hij schijnt gelukkig wel een computer te hebben. Dus dan kan hij nog iets hier en daar volgen wat er gebeurt. Of contact nou, hij kan hebben. meestal meer volgen dan, dan de meeste anderen. Dat is dus ja, ook de basis nou, dat kan natuurlijk niet, want ik had geen mocht geen telefoon gebruiken eigenlijk. En uh, dus uh, ik zat daar maar een beetje mee eentje. Maar ik had dus wel een radio. Dus dat is ook wel weer meegenomen. Maar ik denk dus dat hij uh, gewoon een tijdje moet wachten. En dan uh, maar, maar hopen dat hij een beetje aardige situatie blijft houden met de mensen van de ambassade. Want ik krijg natuurlijk ook een beetje genoeg van hem, als hij daar steeds rondloopt. En, uh, en dat is lastig, zo'n man. Die brengt alles in de war, Dat deed ik ook. En ik deed het ook expres, want ik dacht anders vergeten. Me helemaal, dus ik uh, moet maar een beetje rotsen blijven schoppen, Dan, antwoorden we steeds jaar in jaar uit. Ja, die verhoudingen ik... zijn ook, ook zwaar. Uh, Robert van der Roer is diplomatiek deskundige, Robert. Um, ja, heb, heb jij nog ideeën? Want dit is vast wel vaker gebeurd in de diplomatieke geschiedenis. Zijn er manieren om zo'n ambassade uit te komen? Hoe, hoe kan je dit soort padstellingen doorbreken? Nou, ik vrees dat de heer Assange bij James Bond te raden moet, want de opties zijn niet. Uh... Niet talrijk voor hem. Op uh, dit, dit moment is de ambassade belegerd. Dus uh, binnenblijven is het parool. Hij komt er niet uit. En uh, zodra hij 1 centimeter buiten de deur uh, treedt, wordt hij opgepakt. Uh, ja, in een diplomatiek voertuig vertrekken... dan moet hij eerst dezelfde diplomatieke status krijgen uh, van uh, Ecuador. Nou ja, dan kan die worden aangehouden. Dan zal hij ongetwijfeld achtervolgd worden. En dan wordt hij toevallig bij een verkeersovertreding opgepakt. Er is een bekend voorval uit 1984 waarin een Nigeriaan in een krat in Londen uh, werd uitgesmokkeld. En toen is hij toch op het vliegveld uh, onderschept. Uh, ja, kijk, internationaal zijn er een paar voorbeelden van mensen die heel lang hebben vastgezeten. Uh, een Hongaarse kardinaal heeft uh, tussen 56 en 71 in de Amerikaanse ambassade in Budapest, kort na de... Ja, zeg maar, na de Sovjet-invasie daar uh, vastgezeten. Er zitten nog steeds mensen van de junta in Ethiopië vast. En nou, dat is Ababa, een uh, Chinese dissident, heeft een jaar vastgezeten. Ze zijn er wel wat, wat internationaal wat voorbeelden naast Klaas Jonger. Ja, wat is het uh, langste uh, getal dat jij kent? Wat is het langst dat iemand ooit in een ambassade heeft nou, die, vastgezeten? Die, die, uh, die Hongaarse kardinaal, 15 jaar, dat is toch wel... Uh, heel 15 jaar? die mensen van... Van de Groenten uit Ethiopië, die zitten zelfs vanaf 1991 vast. Dus dat is, dat is nu bijna 21 jaar in Addis Ababa. in die geloof ik dat ze in de Italiaanse ambassade daar zitten. Dus ja, je kunt het heel lang uithouden. Maar ik vraag me sterk af: kijk, wat een beetje onderbelicht blijft vandaag, is dat uh, uh, Assange wel een speciale band heeft met uh, Ecuador toch. Ecuador heeft, in, heeft vorig jaar de Amerikaanse ambassadeur het land uitgekieperd, mede op grond van een uitgelekt document van Wikileaks, omdat uh, daarin, zou worden, ja, daarin werd gesuggereerd dat president Correa op de hoogte was van corruptie. Nou, dat leidde weer tot dat de Amerikanen hebben toen ook op hun beurt... de ...Ecuadoriaanse ambassadeur het land uitge uitgezet. Uh, kortom, dat was niet even een goede relatie tussen Assange en, en, en Ecuador. Maar uh, daarna heeft hij de president op zijn eigen station... Uh, ...mede door Rusland gefinancierde tv-station geïnterviewd... ...de president Korea van Ecuador. En daar is toen toch een band ontstaan. En dat heeft er nu toe geleid dat hij sinds enige tijd... Uh, ...het vizier heeft gericht op Ecuador. Ja. Ecuador heeft een eigen anti-amerikaanse, anti-imperialistische agenda... scoort daarmee op het eigen Latijns-Amerikaanse continent. En zo hebben die twee elkaar gevonden. Maar de verhouding tussen Engeland en, en Ecuador... Want, want er wordt nu zelfs al ja. gedreigd... dat de Engelsen misschien die ambassade in zouden gaan... dat lijkt me voor de diplomatieke verhoudingen, zacht gezegd, niet best. Nee, maar dat is, dat is, dat is echt niet voor de hand van Dat zet de deur open naar na een soort paria-gedrag overal ter wereld... voor allerlei uh, mensen die maar diplomaten willen lastigvallen... en daarmee zou je dus de... Nee, daarmee, dat zullen de Britten niet doen. Er zijn andere mogelijkheden. Ze hebben ooit, een paar jaar geleden, in het geval van Libië, de status van de ambassade verlaagd. Dat is overigens, ja, kunnen ze ook doen, doen op grond van een Britse wet die eigenlijk haak staat op internationale verdragen. Omdat er geldt onschendbaarheid. Als je dat dan toch doet volgens die Britse wet, moet het via het parlement. Daar kan er nog een rechter overheen. Maar dat zou theoretisch kunnen. Dat je de status van de ambassade verlaagt en zeg maar, de diplomatieke status ontneemt. Nou ja, en dan mag je, je naar anders. binnen en hem, en hem oppakken. Ja, dat um, ja, kan natuurlijk ook nog onderhandeld worden. Maar dat, dat is eigenlijk ook wel ironisch. Want um, Assange die heeft niet zoveel met stille diplomatie... en misschien is het nu dan toch zijn redding. Ja, nou ja, kijk, hij, uh, die man wil duidelijk Robin Hoed worden. En uh, de, ik, ik vraag me sterk af of dat gaat lukken. Het, het grote uh, Engeland zal niet toestaan... dat een vrijnietig, uh, vrij staat als Ecuador hier een heel nummer van gaat maken. Kijk, ik denk dat geen hond in, in, in, in Londen überhaupt wist... waar de ambassade van Ecuador... Zat. Dat wordt natuurlijk nu de komende dagen, weken tijdelijk een Dat Rond de klokbeveiliging, dat gaat de bidden een forse duit kosten. Daar komen natuurlijk Kamervragen over. Dat, dat gaat nogal een heisa opleveren. De Zweden zijn daarbij betrokken, de Amerikanen zijn daarbij betrokken. Het wordt een belletje. Daar zit meneer Heek van Buitenlandse Zaken niet op te wachten. Dus de juristen zijn aan het werk. We zal on, on, ongetwijfeld gaan uh, onderhandelen. Er dus zullen over en weer wat druk worden uitgeoefend. Dat gaat hoog oplopen. Ga er maar vanuit, Want de Nogmaals, Ecuador is te, te klein om een te, te klein uh, agendapunt voor de Britten om echt uh, om langdurig mee aan de slag te gaan. Dus ze willen dit snel oplossen. Dat zal voorlopig nog achter gesloten deuren gebeuren, denk ik. Ja, en uh, Klaas de Jonge, tot slot. Uh, heeft u dan nog een advies voor Assange? Want u, want u zei van ja: uh, uh, laat de verhoudingen goed blijven met het, met het personeel, zorg dat je op de hoogte blijft. Ja, nee, verder helemaal niet. Ik ben het helemaal mee eens wat uh, de specialist uh, van de Raar zei. Hoe en, uh, maar in een uh, ontsnappen met een, met een enorme uh, groep politiemensen eromheen... in een land als uh, Engeland, goed georganiseerd en zo. Ik denk dat hij geen kans maakt. Dus hij moet het echt hebben van uitzitten. Hij moet het uitzitten en uh, zien en, te overleven. En, en hij probeert te overleven. Dus wat sport doen, een kat nemen misschien. Want het, het, het ergste vond ik eigenlijk dat ik twee jaar haast niemand kon aanraken. En dat, maar de kat mocht ook niet, want een ambassade... Kat, ze. Maar het is iets wat je kunt vastpakken. Misschien krijgt hij bezoek. Maar ook dat soort dingen moet ook altijd besproken worden met de Engelsen. Dus ze kunnen ook alles met de Britten. Die kunnen zo alles doen om zijn positie zo moeilijk mogelijk te maken. Dat ja. Kan. U bent bezig met memoires over die periode in Zuid-Afrika. Die komen volgend jaar uit. Robert ja, niet alleen van... hierover. Ook over andere dingen. Ja, ja, ja, ja. Robert van der Roer en Klaas de Jonge. Dank jullie beiden.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 Sigh is all is, all is, all is, all is in it En ook nog slim, wat wil je nou nog meer? Beauty and Brains zong Nielsen en hij is doorgebroken... mede door een zoektocht van Giel Beden... naar de beste singer-songwriter van Nederland. En dit is de... Zomerhit. Ja en terwijl de temperatuur oploopt duikt ook het oog deze week in de verkiezingsprogramma's, want over een kleine maand mogen we weer stemmen. Per uitzendingen kiezen we dan één thema en dat leggen we voor aan een onafhankelijk deskundige en daarna debatteren twee partijen, dat zijn de spelregels. Het onderwerp van vanavond is Europa en de crisis in Europa en dat is misschien meteen ook wel het thema van de komende verkiezingen. Mark Harbers is van de VVD en D66 wordt vertegenwoordigd door Wouter Koolmees. Maar laten we beginnen met Frans Bogaert, Europa-specialist van het Algemeen Dagblad. Goedenavond Frans. Goedenavond. Je hebt, uh, we hebben een beetje gam op de lijn, maar dat wordt vast nog wel opgelost. Je hebt op je vakantieadres in Portugal alle verkiezingsprogramma's doorgelicht, en zeker op het woordje Europa, wat is opgevallen? Uh... Opgevallen is dat, uh, dat er in ieder geval veel aandacht is voor Europa. Ik heb het niet vergeleken met, uh, met vorige verkiezingen, maar het zou wel eens uh, meer kunnen zijn dan uh, bij voorgaande verkiezingen het geval was. En dat is natuurlijk alleen maar toe te juichen. Uh, een grote lijn bij bijna alle partijen is uh, zuinig met geld zijn. Dat is belangrijk omdat uh, dit jaar de onderhandelingen over de volgende meerjarenbegroting moeten worden afgerond. En die loopt tot en met 2020. Dat gaat in Europa per zeven jaar. Een andere grote lijn is voorzichtig met de uitbreiding, dus geen nieuwe lidstaten erbij, of in elk geval niet te snel. En een derde grote lijn is uh, minder miljarden naar landbouw en naar arme Europese regio's en meer naar innovatie. Nou ja, en dan misschien nog een, een minder belangrijk puntje. Uh, iedereen, of bijna iedereen, uh, wil het parlement weg uit Straatsburg. Dat is misschien. Een beetje symboolpolitiek, maar het gaat toch ook nog steeds over 200 miljoen per jaar. Kan je algemeen, in het algemeen stellen dat de, de toon over Europa wat minder enthousiast is... dan bij de vorige verkiezingen, bij alle partijen? Ja, dat denk ik wel. Nou ja, bij alle partijen niet. Uh, ik denk dat D66 onvervalst uh, pro-Europees uh, blijft. Uh, zowel in het beleid als in het uh, nieuwe programma. Maar ik denk dat voor de meeste andere partijen wel geldt... Uh, hè, partijen die toch ook altijd wel... Redelijk pro-Europees waren dat daar toch ja, dat men toch wat voorzichtiger is met die pro-Europese uitingen. Ja, VVD en D66 vanavond. Um, ik heb ook nog eventjes gekeken in de, in de programma's. Maar het verschil is vrij genuanceerd tussen de twee uh, liberale partijen. Wat, wat zou jij ervan maken van het verschil? Ja, nou ja, het raar is natuurlijk, ze zitten in, uh, in Brussel in en in Straatsburg in één uh, politieke fractie, in de, de Europese liberale fractie. Maar desondanks zie je toch eigenlijk best uh, grote verschillen, want uh, voor de VVD is Europa toch vooral de interne markt. Uh, en, en daar mag het grotendeels wel bij blijven. Ik ben overigens wel benieuwd hoe ze dan allerlei andere problemen die buiten die interne markt uh, vallen, hoe ze die dan willen aanpakken. Moet dat dan nationaal of moet dat toch, uh, toch door samenwerking met andere landen? En voor D66 is Europa dus veel meer dan alleen maar die interne markt. Uh, D66 wil verder met Europa, verder op weg naar een federaal Europa. De VVD uh, wil dat zeker niet. Uh, D66 wil uh, meer of toch tenminste evenveel geld aan Europa blijven uitgeven. De VVD wil. Uh, ...de komende zeven jaar uh, minstens 7 miljard voor Nederland uh, uit Europa weghalen. Dus bezuinigen op de, op de Nederlandse afdracht aan Europa. En ik heb ook nog wel een paar puntjes, uh, verschilpuntjes gevonden als het gaat om crisisbestrijding. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om de invoering van euro-obligaties. Dus het delen van de Europese staatsschuld, zeg maar. Uh, en over een Europees uh, depositogarantiestelsel. Daar is D66 voor en daar is de VVD nog erg huiverig voor. Nou, ze zijn uh, allebei in de uitzending. Mark Harbers en Wouter Koolmees van respectievelijk VVD en D66. Ze zitten allebei in Rotterdam. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, meneer Harbers. Maar met u beginnen, want in het programma lees ik: de VVD wil een Nederlander Europa. Dat klinkt, uh, dat zou ik zeggen, ambitieus. Ja, maar het zou heel goed zijn voor Europa als je ziet waar uh, Nederland uh, in de wereld is gekomen. Hè. We zitten niet voor niets hier in Rotterdam, uh, grootste haven van Europa. We weten hoe we moeten handelen. Ja, dat zijn allemaal zaken waardoor je ook die interne markt uh, uh, heel goed kunt, uh, kunt gebruiken. En waardoor we heel concurrerend zijn geworden in Nederland. En dat zouden we graag in heel Europa zien. Maar ja, we zijn heel klein en niemand luistert naar ons. Dan kunnen nou, dat kunnen we wel prediken. Uh, Nee, dat valt te bezien. Wij zijn gewoon een van de 27 lidstaten. Europa vorm je met z'n allen. Maar je moet dus niet op voorhand gaan zeggen... ja, we zijn maar uh, klein en niemand luistert naar ons. Ik denk dat um, ook de afgelopen jaren hebben laten zien... dat als je in Europa met een stevig standpunt naar voren komt... en de rug recht houdt, um, dat je dan verder komt. Je moet niet op voorhand uh, onderuit gaan liggen... en denken van, nou jongens, kom maar een was maar over ons heen. Maar jullie willen dus en minder betalen aan Europa... en in de tussentijd ook meer inspraak... en Europa hervormen naar Nederlands voorbeeld. Gaat dat samen? Dat gaat samen, want als je minder uh, wilt uitgeven in Europa... dan is het uh, wat ons betreft goed om eens heel kritisch te kijken... naar al het geld wat nu naar landbouw gaat... en naar de steun voor uh, armere regio's in uh, Europa. Daar kun je fors op besparen. En dan kun je een deel van dat geld zetten in de, de toekomst... waar we in de toekomst ons geld mee verdienen. Innovatie, techniek. Um, en een ander deel hoef je niet meer uit te geven in, uh, in Europa. En bovendien moet je dan ook nog zeggen... Nederland hoeft niet onevenredig veel meer te betalen... dan andere vergelijkbare landen. Landen, als we naar het niveau gaan van de Scandinavische landen en Duitsland, ja, dan heb je zo dat miljard per jaar binnen. Wouter Koolmeis van D66: minder Nederlands belastinggeld naar Europa en Europa schikken naar het Nederlands voorbeeld. Wat, wat vindt D66 daarvan? Um. Ja, dat minder geld naar Europa, dat, dat hoort natuurlijk een aantal jaren al. Uh, wat de heer Bogaas net al zei in de inleiding... wordt nu onderhandeld over de komende financiële perspectieven. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat er 2 miljard minder uh, naar Europa toe moet. Dat is gewoon niet realistisch. Dat, dat, is, een beetje, dat is een beetje retoriek, uh, van een beetje anti-Europa-retoriek. Of uh, kijk, ons is toer zijn over Europa. Ik denk dat Europa een heleboel belangrijke thema's uh, doet. Uh, bijvoorbeeld uh, asiel, migratie, internationale veiligheid. Maar ook uh, wat nu een nieuwe taak is van Europa. Dat is uh, uh, grensoverschrijdend toezicht, financieel toezicht op de, op de banken en de verzekeraars en dat soort dingen. Dat zijn belangrijke taken. Die, ja, dat kost ook geld, maar het is wel belangrijk dat die in Europa worden uitgevoerd. En dat is in ons allerbelang namelijk. En daar kan je dus niet uh, op bezuinigen. Verschillen jullie daarin eigenlijk nou, mag, van mening? Mag dat? Ja, wat heel vaak heel veel mensen niet weten is, de Europese begroting is 1% van de Europese economie. Uh, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld, de totale Europese begroting is ongeveer 140 miljard euro. Dat is... Bijna net zo groot als wij in Nederland alleen in Nederland aan uh, gezondheidszorg en sociale zekerheid uitgeven. Dus de Europese begroting is niet zo groot. Los, los van het feit dat er allerlei onzinnige uitgaven worden gedaan aan landbouwbeleid. Daar ben ik het helemaal eens met de heer Harbers. Maar die totale begroting is maar 1%. En als we dat geld nou heel zinnig zouden besteden, dan zou het allemaal nog veel beter kunnen. Maar het is niet een, een groot, groot uh, geldbak waar allemaal geld, Nederlands geld in verdwijnt. Nee, nou ja, we, we hebben het allemaal uh, al maanden over de, de crisis in Griekenland. komen. De uh, weken worden cruciaal. Dat, dat zeggen ze trouwens ook al een jaar, maar dit keer echt. Wat denken jullie? Uh, en zit daar verschil in? Uh, meneer Harbers van de VVD, is, is Griekenland nog te redden voor de euro? Dat, zal, dat is aan de Grieken zelf. Um, er ligt gewoon één routekaart klaar. En uh, dat is hou je aan de afspraken. Uh, zorg dat je voldoende bezuinigt en hervormt. En dat je daarmee het vertrouwen geeft aan de rest van Europa... dat leningen aan Griekenland geen weggegooid geld zijn. Maar daarvoor is het nu echt aan de Grieken... om zelf de afspraken na te komen. Uh, het kan niet zo zijn dat iedere drie maanden... opnieuw onderhandeld moet worden... en die afspraken ter discussie gesteld worden. Want dat is ook geen voorbeeld voor landen als Portugal en Ierland... die trouw alle afspraken met Europa wel nakomen. En stel Oh, u zit in de regering en er komt een verzoek om toch nog een keer uh, geld te lenen... Of, of te storten in een fonds? Nou, kijk, er, er liggen afspraken hè, met Griekenland. Ze hebben uh, de mogelijkheid om, om iedere drie maanden meer geld te, te lenen. Uh, als ze in het kwartaal daarvoor uh, hebben gedaan... wat het Internationaal Monetair Fonds uh, van de, de Europese Centrale Bank van Griekenland uh, hebben verwacht. Dus dat is helemaal aan hen zelf. Uh, zij hebben zelf de sleutel in handen om te kijken... of ze ook weer voor het volgende kwartaal uh, verder kunnen. Wouter Koolmees van D66. Nou, over Griekenland uh, ben ik het de grote lijnen met de heer Harwens eens. Uh, kijk, Griekenland uh, is natuurlijk een groot probleem. Het is al twee jaar een probleem. Elke keer is het probleem dat de afspraken die zijn gemaakt... Uh, dat, dat, dat, dat de Grieken daar achter lopen dat het niet uh, snel genoeg gaat. Dus uh, nu is de Trojka, dus het Internationaal Monetair Fonds... de ECB en de Europese Commissie zijn nu in Griekenland... om te kijken hoe het met het programma gaat... De, binnenkort krijgen we daar een rapportage over. Ja, voor D66, uh, wij hopen natuurlijk dat Europa één blijft en dat, dat de Grieken erin blijven. Uh, uh, ook om allerlei risico's met besmettingsgevaar te voorkomen in de toekomst. Maar uh, de, de bal ligt wel bij de Grieken in eerste instantie. Ze moeten zelf een, een overheidsfinanciën en een economie op orde brengen. En uh, uh, ze hebben ontzettend veel geld gekregen van Europa... om uh, de, de tijd te krijgen om die hervormingen door te voeren. Als ik het zo hoor, is, is het verschil tussen VVD en D66... ja, logisch, want jullie zitten in één fractie in Europa... Uh, genuanceerd, of, of, of mis ik iets? Nou, ik denk dat het wel heel grote verschillen zijn... als het gaat over de toekomst van Europa. Uh, Premier Rutte heeft natuurlijk recent nog gezegd... de VVD heeft geen behoefte aan institutionele vergezichten... terwijl D66 juist wel wil nadenken over de toekomst van Europa. Hoe zorgen we ervoor dat Europa meer... Uh, democratischer wordt. Hoe zorgen we dat Europa efficiënter wordt? En Mark Harpers, we... wil de VVD daar niet over nadenken? Over vergezichten? Nou, ik hou niet zo van dit soort uh, grote oplossingen... want er zijn er ook altijd grote verliezers. Kijk, aan de ene kant heb je de partijen die zeggen... we willen niks meer met Europa te maken hebben. Dat noem ik uh, opgeven. Maar aan de andere kant zie ik partijen als D66... die zeggen, joh, je moet juist veel meer in Brussel gaan doen... want dan komt het vanzelf goed. Dat noem ik eigenlijk overgeven. En dat vind ik ook niet verstandig. Om een voorbeeld te geven waar een groot verschil zit... tussen onze beide partijen, is dat uh, D66 toch zegt... ja, je moet op termijn moet je uh, alle staatsobligaties van Europa bij elkaar voegen. Dan heb je euro-obligaties... Um, op die manier kom je uit de crisis. Maar ik ben buitengewoon benauwd, want dan leg je eigenlijk... een veel te groot geloof in Brussel. Het, het aloude Brussel, wat we van twintig jaar terug kenden, met waar we met 12 landen zaten. Ja. Heeft met, deze zelf te veel vertrouwen in, in Brussel, is dat waar? Nee, je, op een aantal thema's... Ik geloof niet dat we te veel vertrouwen hebben in Brussel. Uh, op een aantal thema's moeten we gewoon internationaal samenwerken. Ik noemde net al milieu, en asiel, en migratie... maar ook financieel toezicht. We hebben bijvoorbeeld Fortis, ABN, AMRO gezien een aantal jaar geleden. Daar waren drie toezichthouders bij betrokken. De, de Luxemburgse, de Belgische en de Nederlandse. En dat, was, dat ging gewoon niet goed. En als, je de, uh, als je zoveel internationaal werkende banken en verzekeraars hebt... is het heel verstandig om op Europees niveau de toezicht uh, te regelen. Dat is efficiënter, dat is beter, dat is goed voor de consumenten. Dus uh, uh, we denken dat op heel veel van dit soort onderwerpen... Europa echt een meerwaarde kan leveren. Alleen, dan moet je het ook wel goed regelen. Dan moet je het ook echt democratisch maken. Dan moet je het Europees parlement wat te zeggen laten geven. En dat is nu niet goed geregeld. Dus nou, dat dus... Dan... Juist Sorry, nu naar, naar voren uiteindelijk. Ja, wat nou, ja, Had, had uh, Emiel Roemer vandaag nog een, een ballonnetje. Ja, dan, al die ballonnetjes in de verkiezingstijd. Maar dat over my dead body laten nuanceren die het weer. Om uh, de boete niet te betalen als het begrotingstekort uh, uh, wordt overschreden. Wat, wat, wat vinden we? jullie daarvan? Van dit soort uh, uitspraken. Dat vinden we allebei waarschijnlijk. Ik kijk even naar meneer ja. Harbers. Dat vinden we allebei heel erg onverstandig. We hebben de afgelopen jaren ook in het Nederlandse parlement... heel vaak discussies gehad over de stabiliteit en groeipact. En de, en de normen die we met z'n allen hebben afgesproken in Europa. Uh, we hebben alle andere landen, Griekenland, Spanje, uh, Portugal, Italië... aan die afspraken gehouden. Uh, we willen dat die landen hervormen en bezuinigen... om hun economie weer op orde te brengen. En dat dan betekent dat Nederland ook het goede voorbeeld moet geven. En, en dus als je kijkt, naar, eraan houden en dat nou, er helemaal is, geen boete komt. Het is meer dan, dan alleen het goede voorbeeld te geven. Kijk, ik wil ook geen boete, maar ik wil eigenlijk ook zo snel mogelijk... van dat begrotingstekort af. Want er komen, in de komende jaren lopen de kosten verder op. Bijvoorbeeld voor gezondheidszorg. En ik wil dat we dat goed in Nederland kunnen betalen. Dan heb je niks aan zo'n grote staatsschuld. Maar um, uh, wat veel erger is, is wat, wat, wat Roemer zei... is van ja, ik schuif het weer voor me uit. Ik wil het tekort verder laten oplopen. En dat hoeven wij niet alleen in Nederland... maar dat zou overal in Europa moeten Moet dan... kunnen, want het is nu crisis. Dat is precies waarom Griekenland in de problemen kwam. En later andere landen maar voor je uitschuiven en het tekort laten oplopen. Dat is niet nou, dat het goede plan. Dus op korte termijn zijn jullie het redelijk eens, maar in de vergezichten niet. Frans Bogaert, is het zo dat andere landen in Europa de Nederlandse verkiezingen volgen eigenlijk? Is het, is het spannend voor de andere ja, landen? Ik heb niet het idee dat daar uh, ontzettend uh, op wordt gelet. Uh, we zitten natuurlijk nu met 27 landen, dus er zijn altijd wel ergens verkiezingen. Uh, en in het ene land zijn die belangrijker dan in het andere uh, het is natuurlijk wel zo dat we een van de grote geldschieters zijn. Uh, en daarom wordt er misschien toch wel een beetje gekeken van wat er, wat er straks uitkomt. Maar Frans, ik denk dat, uh, dat we in Nederland zeker zo nieuwsgierig zijn als in de rest van Europa. Frans Booghaart en Mark Harbers van de VVD en Wouter Koolmees van D66. Dank, alle drie. Graag gedaan. Graag gedaan. New Cool Collective en het nummer heet Jackpot in deze Nederlandse big band. Nou ja, daar moet je dan Shakespeare bij denken. En het theatergezelschap De Utrechtse Spelen. En dan schrijver Arthur Japin. En wat u dan krijgt heet Veel Gedoe om Niks. Een stuk dat aanstaande zondag in première gaat. En net de eerste try-out achter de rug heeft. Arthur Japin komt net van het podium af. Goedenavond. Goedenavond. Hoe ging het, of is dat een lastige vraag? Uh, nou nee, het, was, het ging ontzettend leuk. We hadden voor het eerst dus uh, 600 mensen in de zaal. En uh, er werd geweldig gereageerd. Dat was echt uh, top. En dat, is, dat geeft je zo'n energie. Um, en dan weet je of, uh, of de humor werkt en of, uh, of de scènes werken. En het, uh, het, was echt, het had niet beter gekund. En je hebt dus een, een, een jazzband. En, en het publiek mag meedansen. En dan een, een oud stuk, Much Ado About Nothing van, van Shakespeare. Wat vergeet ik nog te zeggen? Ja, nee, een oud stuk van Shakespeare. Ja, dat, ja, dat zijn ze allemaal. Dat, dat maken we natuurlijk helemaal. Uh, trekken we dat naar deze tijd toe. Maar er is inderdaad. De New Cool Collective uh, staat centraal in de zaal. De hele Utrechtse Schouwburg is ervoor verbouwd. En uh, het, als je binnenkomt, je bent totaal uh, de kluts kwijt. Je denkt dat je in een, in een feestzaal bent. En het hele feest uh, speelt de band. En tijdens dat feest speelt uh, het stuk zich af. Veel gedoe om niks. En hoe was het om hier op het podium te staan? Want dat is lang geleden voor u. Ja, heel lang geleden. Ik ben ooit uh, begonnen als acteur. En ik uh, ben uiteindelijk schrijver geworden. Dus het is uh, 26 jaar geleden dat ik in zo'n productie stond. Dus dat is best wel, uh, wel spannend en een avontuur. En dat zocht ik ook. Uh, ik heb altijd, als ik een, uh, een boek af heb... daar werk je dan een jaar of twee, drie, soms vier aan. En, en dan ben je zo leeg en dan ben je zo op. En, en dan probeer ik mezelf altijd op te peppen met iets. En daar ging de lijn eruit. We gaan eens even kijken of het, of het telefonisch met Arthur ben er weer? Dit jaar heb ik besloten om omdat ik gevraagd werd ook mocht dit stuk spelen. Dus dat is een heel groot avontuur. Ja, je viel heel even weg voor ons. Je was zelf nog, nog aan het woord, maar um, we waren gebleven met dat je dan een boek af hebt en dat je dan iets anders wil doen. Vertel nog eens. Ja, precies. Nee, om, om weer energie te krijgen. Um, wil ik altijd iets anders proberen. eventjes een andere, um, andere discipline proberen onder de knie te krijgen. En um, zo, in, in die zin, zei ik, ben ik een QI gaan presenteren, die uh, televisiequiz. Of um, ik ben gaan schilderen. En uh, dit jaar uh, sta ik op toneel. Maar je hebt heel veel uh, toneelervaring. stamt ook uit een... Uit een... Toneelnest kan ik geloof ik uh, wel zeggen. Ja, dat is wel heel erg ver. Maar ik had in de 18e eeuw... Toneelschrijvers zitten er, inderdaad, ja. een toneelschrijver zit er veel in mijn familie. In de 18e eeuw was er en In de 19e eeuw, uh, begin 20e eeuw. Mijn vader die schreef voorspelen. Dus in die zin zit het toneel erin. En ik ging als kind vroeger... Uh, vroeg naar het toneel. Dus mijn droom was... Uh, als kind om op toneel te staan. Maar toen ik het eenmaal deed... toen dacht ik nou, ik denk dat mijn talent... Uh, uiteindelijk uh, het echte talent ergens anders ligt. Dus toen ben ik gaan schrijven. Um, maar gek genoeg kwam het toneel... op heel veel manieren weer uh, mijn leven binnen. En toen kwam dit verzoek. En uh, nou, Ik heb vast geschreven. Mijn vorige roman... Uh, ging natuurlijk over iemand die op uh, op toneel stond. Op de planken stond. Uh, mijn nieuwe roman gaat over zo iemand. En uh, ja, op een gegeven moment... Dan, Rijkt het leven je dat aan, en dan moet je dat met twee handen aangrijpen? Is er een verband tussen, tussen het schrijven en, en het spelen? Uh, ik zie het wel, ja. Het is uh, zeker de manier waarop ik schrijf. Ik proberen uh, via een verregaande manier van inlevingen in die personages te komen. Uh, dat verschilt niet zo heel erg veel. Uh, of je dat schrijven doet of op toneel... je hebt hele andere middelen en je moet het heel anders overbrengen. Maar zo'n figuur begrijpen, zoals de figuur die ik speel, Dom John... dat is de enige pure slechterik uh, in een uh, verder onschuldig gezelschap... met allemaal hele verliefde mensen. En Hij probeert die liefde uit elkaar te drijven. Uh, als je daar goed genoeg in, uh, in verdiept, zou het ook een, uh, een figuur kunnen zijn. Ik begrijp eigenlijk wel... Waarom die uh, de andere mensen hun geluk niet gunten. In een roman zou je dat heel anders uitdiepen. En hier geef je het vorm en met je stem en met je lichaam en met je uitstraling. Maar je, je verdiept je in dat personage en zoals het met Shakespeare gaat, gaat het dan waarschijnlijk om jaloezie. In ieder geval gaat het om een man uh, die uh, niet geaccepteerd wordt door de rest. Hij is uh, een bastaard, uh, een halfbroer van de prins. En uh, hij moet wel steeds mee in het gezelschap, maar hij mag nooit echt aan de macht komen. En uh, hij heeft op een gegeven moment besloten, uh, ook vanwege zijn aardheid, wordt hij niet, uh, niet geaccepteerd. En uh, hij, uh, hij besluit, uh, als ik niet gelukkig mag zijn, dan zal ik zorgen dat andere mensen het ook niet zijn. Een slechterik dus eigenlijk. Ja, heerlijk om te spelen natuurlijk hè. Ja, dat schijnt, dat schijnt altijd het leukste te zijn, zeggen acteurs, ja, de slechte Ja, dat reken. is heel, heel erg leuk. Ja, dat is, uh, je mag dingen in jezelf aanspreken die er normaal niet uitkomen. Zoals? Uh, het, de slechte uh, kant van Arthur uh, Japan? Uh, nou, wat, ja, wat ik eigenlijk in mijn, in mijn dagelijkse leven ben ik eigenlijk nooit boos, gek genoeg. En uh, deze man is alleen maar boos. Dus ik zit de hele avond, uh, bespreek ik die emotie aan die bij mij normaal niet er nogal blijft liggen. Maar die kan je wel vinden in jezelf? Ja zeker. ja, zeker. Dat kan je altijd vinden als je diep genoeg zoekt. Is het ook zo, als je, als je schrijft, eh, dat je dan acteert... als je een dialoog schrijft, lees je die hardop voor... Uh, nee, dat niet. Maar het is wel uh, soms fysiek. Soms vind je fysiek een oplossing. Um, denk aan de overgave. Bijvoorbeeld uh, Granny, de hoofdpersonen van een hele oude vrouw. Op een gegeven moment zat ik ook een beetje vast in het boek. En uh, wat je dan wel doet, dat je je gaat voorstellen dat je haar bent. En bijna fysiek. Dat je denkt, nou, wat, hoe voelt dat? Een oud lijf op een koude prairie. En, de, en die spieren doen zeer. En ze valt bijna. En, en dan vanuit die emotie van, die dat met zich meebrengt... Uh, ontstaat weer een nieuwe scène. Dus in die zin... Het gaat niet via hardop spreken, dat niet. Maar, maar wel via de inleving. Je staat op het podium met, met mensen die ja, ook veelzijdige talenten zijn. Uh, Sander Vogel uh, bijvoorbeeld, die doet, die doet ja. ook van alles. Maar maakt het ja, verschil als, als je echt een literaire achtergrond hebt? Ben je dan een ander soort acteur eigenlijk? Uh, nou, Denk ik niet, nee. nee ik, denk, ik denk wel dat ik als, acteur, als, als auteur uh, plezier heb gehad van uh, mijn acteursachtergrond. Ik denk dat je um, bij het schrijven makkelijker in die dialogen komt... en makkelijker die vereenzelviging hebt. Maar andersom heb ik eigenlijk nooit bij nagedacht. En het, het was ook echt mijn, mijn doel om uh, me dienstbaar op te stellen, zeg maar. Gewoon een van de, van de toneeltroep te zijn en niet, uh, uh, niet daar als schrijver te zitten. Is het, als je, als je iets anders doet, hè? of nou gaat om een programma presenteren... of, of om dansen, of, of om acteren... Um, ben je dan nooit jaloers op mensen met het andere beroep? Want, want dat schrijven lijkt me zo eenzaam. Nou, weet je wat het is? Ik doe het dus om me op te laden en het interessante is dat het werkt dus ook al. Ik, ben, dus ik heb mijn idee voor het boek hierna, dus niet voor het boek dat in september uitkomt, maar het volgende boek. Dat heeft zich alweer aangediend, dus ik heb weer een paar pagina's geschreven en dan begint het ook weer te kriebelen. Dus nee, ik vind het wel heerlijk dat ik over uh, vijf, zes weken weer achter mijn eigen tafel mag kruipen en, en daar weer in die hele wereld mag duiken. Nee, het is voor mij een perfecte uh, combinatie. Uh, af en toe een tijdje heel lang stil zijn en dan, uh, en dan iets heel anders en iets heel geks doen. En gewoon vooral mezelf uitdagen en het avontuur aangaan. Want dat is nodig, want, want alleen schrijven, wat zou er dan gebeuren als je, als je gewoon alleen zou schrijven? Uh, ik ben bang dat ik dan te veel in mezelf zou keren en daar op een gegeven moment niet meer uit zou komen. Bijna als, als vastlat in het boek, dat je uh, zou verdwijnen in je eigen gedachten. En uh, het is heel goed om, voor mij om uh, mezelf te prikkelen... En, uh, en niet in te dutten. Want als je te veel in, in, in dat schrijverskon zit... Dan, dan verlies je contact met de potentiële lezer? Um, nou, nou, dat weet ik niet. Maar met, met jezelf misschien op een gegeven moment... dan, dan kun je zo diep verdwijnen in de werelden die je zelf schept... Uh, het is heel goed om af en toe er even uit te stappen en de, en de echte wereld weer te verkennen. En dat doe ik ook via lezingen. Ik vind het heerlijk om uh, uh, als het boek uit is uh, om ook daar ook weer over te gaan vertellen. Dat ga ik ook dit keer weer doen in het najaar. Maar um, dit is eventjes een hele andere discipline. Ook omdat je met een groep mensen werkt waar je ook weer energie van krijgt. Wanneer is de, de voorstelling allemaal te zien? Uh, we hebben vanavond dus de eerste try-out gehad. We doen er nog drie. Dan is zondag uh, de première en dan spelen wij volgens mij tot... Uh, tot en met 22 september, een paar dagen voordat mijn boek uitkomt. En dan uh, elke dag, elke avond, behalve maandag... Uh, om 9 uur in Utrecht, in de Schouwburg. Veel gedoe om niks heet de voorstelling met New Cool Collective. Arthur Chapin, hartelijk dank. En veel succes met alle, met alle voorstellingen natuurlijk ook. Hartelijk dank. Het is vijf voor twaalf. Ja, rare dag wordt het morgen, want dan is het... eindelijk zou ik willen zeggen, sint juttenmis Althans, dat wordt ons gemeld door persbureau ANP. En wij dachten nou juist dat het wezen de essentie van Sint mis was... dat die dag nooit komt. Gerard Roojakkers, goede avond. Goedenavond. Ja, u bent uh, cultuurhistoricus, dat zeg ik voor de luisteraar. Hoe kan het dan ineens toch Sint mis zijn? Ja, hoe kan dat nou? De, ja, kijk, uh, die feestdagen die werden vroeger aangekondigd in de almanak zoals wij de Enkhuizer Almanak nog kennen... en iedereen kent ook wel het gezegde Almanak leugenzak Nou, dat kan ik eigenlijk ook wel zeggen van ANP nu... want eh, morgen eh, wordt helemaal geen Sint-Jutemis gevierd. Dat wordt namelijk nooit gevierd. Dat is een groot misverstand. Sint-Jutemis, ja, iedereen probeert dat te herleiden tot een heilige. Eh, de heilige Judith, die zou dan morgen 17 augustus dus gevierd worden. Maar ja, dat klopt helemaal niet, want haar feest wordt in maart gevierd... en dan is er ook nog een heilige Jutta... Maar ja, dat feest dat valt in mei. Nou is er een hele obscure heilige in Duitsland. De Gouda of Jutta van Arnstein. En die wordt morgen inderdaad wel gevierd. Maar het is nooit een algemene feestdag geweest. Dus Sint Juttemis doet zijn naam eer aan. Mensen, eh, morgen wordt dat feest helemaal niet gevierd. En eh, de heilige Jutta of Sint Juttemis... die behoort tot de schijnheilige... Oftewel de anti-heiligen, eigenlijk heiligen die een zonde vertegenwoordigen. En uh, de Almanak die uh, heeft uh, of een waarheid als een koe als het gaat om de weersvoorspellingen. Hè. In de trant van het zal koud zijn in het water als het vriest. Nou ja, dat klopt altijd. Of het gaat over een onmogelijke voorspelling... namelijk iets wat nooit gebeurt op een dag die niet bestaat. Nou, dat hebben we dus morgen. Morgen vieren we een dag die niet bestaat. Maar waar komt die naam dan wel vandaan, van Sidiotumis? Komt die überhaupt wel van een heilige? Ja, die komt waarschijnlijk helemaal niet van een heilige. Je had uh, in de middeleeuwen uh, tientallen uh, spotheiligen... met onbekende, onbestaande namen. Uh, noem maar uh, een voorbeeld. Sint Amphora... Dat is de heilige drinkkruik. Of Sanctus drinkatibus, de heilige drinkboer. Uh, je hebt ook Sint Heb niet. Uh, als je uitgenodigd wordt op het feestmaal van Sint Heb niet... of Sint Pover of Sint Sober... nou, reken maar dat je weinig te eten krijgt. Sint Luiaard bestaat, Sint Snotolf... Dat is de heilige druipneus. En heel populair was destijds Sint Niemand, vooral de patroon van de uh, dienstmeiden en knechten. En als er dan in het huishouden iets kapotgevallen was, dan vroeg de baas, wie heeft dat gedaan? Ach, dat heeft Sint Niemand gedaan. En zo was ook Sint Jutemis. Dus als je er vanaf wil zijn, wanneer dan zeg je Sint Jutemis? Misschien Om. ook maar goed dat dat niet morgen is dan, want anders moest iedereen uh, de belofte nakomen. Ja, inderdaad, dat is me heel goed. En in het buitenland kennen we soortgelijke heiligen. In Frankrijk heet het uh, saint jamais en in Duitsland Sankt Niemand, hè, Sankt Niemar of Nimmerleinstaak. Nimmerleinstaak, maar ja. ook dat is niet morgen. Gerard Roojakers, dank voor deze toelichting. Morgen dus toch niet Sint Jutemis. En dit is uh, het oog geweest voor vanavond. Straks Casa Luna en daarin uh, bioloog Patrick van Veen. Die een uh, expert is op het gebied van sociale relaties op de werkvloer. Bekend van onder meer het boek Help, mijn baas is een aap. En hij wordt ontvangen door Bert Kranenbarg. Morgen is er weer een oog en dan zit hier. Oh ja, Pieter van der Wieden. Nou ja, ik wens u een uh, goede nacht en uh, tot morgen.